Een een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Ben Lone, onder auspicie van de literaire kringoerle, technisch vanavond mogelijk gemaakt door Joop Naatrop. En aan dit uur gaan meewerken Maritia Witte, Katja Gebbing, Joop Jansen en Ben Lone. We missen eventjes het vertrouwde stemgeluid van Els van Kemenade, Els Beterschap, vanaf deze plaats. Want je zult waarschijnlijk wel luisteren. Nu, we gaan er weer een mooi uur van maken. Met uh, eerst maar weer eens, wat was er in het literaire nieuws? Maritia, wat heb jij opgevist? Uh, nou, je kon er niet omheen dat het binnenkort Boekenweek is. En dat dat uh, gaat over vriendschap. En uh, uh, de, de eerste pagina van de boekenbijlage van NRC uh -huh. gaat over het woord... Ontvrienden. Ont en ja. dus dat komt van uh, Facebook. Mm -hmm. Waarbij je heel makkelijk vrienden kunt maken en even makkelijk kunt ontvrienden. Ja. En ik heb niet kans gehad om aan een jonge persoon te vragen wat het is in het Engels. Hoe, hoe staan de vrienden? Of, uh, uh. Geen idee. Dat zou jij moeten weten, Katja. Ja, nee, ik, ik, heb, ja. ik doe het je kunt natuurlijk met één klik. Uh, <laughs> Nee, maar het staat er vast als optie... van, hey, deze persoon die wil ik toch liever ontvrienden. Maar goed, in Nederland het staat het nog niet in de pandalen. Uh, maar uh, volgens de schrijver van dit stukje... zal dat het niet lang op zich laat wachten, laten wachten. En um, na nou, aanleiding daarvan ook van die, van die, van die vriendschapsboeken... Uh, dat item wat, zich deze boekenweek, uh, wat in deze boekenweek uh, voorop staat, die vriendschap... Um, zijn er ook allerlei gelegenheidsboeken. En uh, er worden dus hier wat, wat uh, boeken behandeld die ook in deze tijd uit gaan komen. En uh, die iets met vriendschap te maken hebben. En een daarvan is uh, geschreven door Nico Dijkshoorn. En Nico Dijkshoorn kennen wij allemaal uit de door woensdagavond. En uh, hij had klaar ik, uh, de opdracht om een boekenweek essay te schrijven. Ik wist niet dat er ook nog een essay geschreven zou worden naast uh, het boekenweekgeschenk. Maar uh, zoals hier staat had Nico Dijkshoorn waarschijnlijk niet zoveel zin in een essay. En die heeft toen 28 brieven ingeleverd. Uh, met de titel, dat is als boekje samengesteld en dat heet... Verder alles goed. En uh, de grap is dat hij de hoofdpersoon... Uh, die, die, die gaat op reis in zijn eentje, maar hij kan dat eigenlijk niet zo goed. Hoor. Helemaal alleen reizen, dat vindt hij heel griezelig. En, of ongezellig. En hij schrijft dus die 28 brieven naar zijn vrienden, zijn dochter... De buurman die op de kavia past en zijn slager. En ook naar Henk Westbroek... Die het liedje. Um, die heeft de verantwoording roept voor zijn lied Vriendschap. Hè. Vriendschap is een illusie. Ik weet in de tweede zin niet meer van het liedje. maar uh, iedereen kent dat, denk ik wel. En, um, hier staat in de eerste, de beste brief. die Nico Dijkshoorn schrijft: als de hoofdpersoon, meneer Scheut. Um, uh, dat is dat hij een brief schrijft naar een oude vriend. Een vroegere vriend, hij, want hij wil hem ontvrienden. En waarom? Omdat hij zo burgerlijk wordt. En dan staat er Scheut, de hoofdpersoon, die ergens zeggen de truttige souvenirs die de vriend meeneemt van vakantie. Zo'n honingpot uit Portugal, wie doet dat nou? Vroeger kwam diezelfde vriend terug met schaambluis in zijn snor, staat er. En, nou ja... Dus dat is typisch een opmerking van Dijkhoorn. En hier staat uh, dat Dijkhoorn schrijft geestig met onverwachte overdrijvingen. En hij maakt het uh, tot een hele aangename brievenbundel... die doet denken aan het beste epistulaire, de epistulaire literatuur. Dus dat is uh, voor mij in ieder geval een, een, verrassend, uh, een verrassende conclusie... Uh, ik zou me niet kunnen voorstellen... Ik vind hem altijd heel grappig overigens. Wat ik van Dijkshoorn hoor. Mm -hmm. Ik heb er nooit iets van gelezen. <kwijnt> ik heb inmiddels zijn er hele bundeltjes van hem uitgekomen. Maar... Uh, die hadden in ieder geval nog niet zo'n... Zo'n uh, uh, zo positieve reactie als, als op dit uh, boekenweek. Essay-achtig boekje. En in een van de andere boekjes die is uitgekomen. En uh, dat is... Een boekje van uh, ...van uh, Gogol, Nikolai Gogol. En dat heet: Hoe Ivan Ivanovic ruzie krijgt met Ivan uh, Nikiforovitch. Jij weet dat allemaal beter uit te spreken. want... Uh, nou, laat maar de, accent, de accent slaat, staat op de ene laatste. Nee, we zeggen dat Ivanovic, maar het is Ivanovic, geloof ik. Hè, Ivanovic kun je wel zeggen. Oh, dat mag. Het ja, ja. hangt een beetje van af. Uh, nee, nee, nee. Dat oh, mag goeie, sowieso. Dat is een goede klemtoon. Ja. Maar het grappige is, als ik hier maar een paar regels van lees in dit, in dit uh, stukje over Gogol, dan, dan moet ik al lachen terwijl er eigenlijk weinig te lachen is. Uh, het zijn dus deze twee mannen, die twee Ivans, die krijgen geweldige ruzie. En dat gaat uh, over iets onbenulligs. Want de ene Ivan die maakt de andere art voor ganzerik, wat in de 19e eeuw uh -huh. in Rusland heel erg scheen te zijn. En dat escaleert enorm en dan uiteindelijk dienen het bij de Ivans bij de plaatselijke rechtbank rekesten in, waarin ze uh, gerechtelijke vervolging van elkaar eisen. En als ik zo'n zin lees, dan, ja. dan, dan, ga, dan, dan moet ik al denken aan al die waanzinnige ambtenaardelijke teksten, die, uh, waar hij uh, in andere boeken ook altijd enorm de spot mee drijft. Maar... Um, klaarblijkelijk ik is een soort uh, voorproefje uh, van een nieuwe grote Google-vertaling... die in mij verschijnt. Hmm. Dus dat waren mijn, uh, mijn nieuwtjes eigenlijk. Google. Zeg, Google. Ja, ik zal niet beweren dat ik van elke Russische naam precies uh, de klemtoon weet... want dat is uh, heel moeilijk. Maar uh, laatst hadden we bij de stichting Goorlijk Hasnagosk uh, Olga Dekort. Ze is getrouwd met een Dekort uh, Kulikova die uh, noemde uh, een aantal componisten, onder andere Mussorski. Uh, wij zeggen in Nederland Muzorski. meestal Mussorski, maar het is ja. Mussorski. En uh, Leo Joosten die, die vroeg of hij uh, Mussorski mocht uh, blijven zeggen. En, en uh, Olga die antwoordde daarop, nee doe dat toch niet. Want voor, voor Russische oren is uh, Mussorski, Mussor dat is uh, vuilnis, is, is uh, afval. Mm -hmm. dan, dan hoor je in die naam. Uh, de, de vuilnisbelt eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus we, maar dat hoor je niet als je een, op de eerste lettergreep legt. En zo moet je hem ook uitspreken. Moesowski. Ja, ja, ja. Nou ja, ja. Ja, dat, dat, ja, het is gewoon een weet. Wist, je, wist jij dat? Nee, ja, ja, dat wist ik wel. Van Mussorgsky wist ik dat wel, van, ik dat of wel of, weer. Maar, maar het is gewoon een weet. Je moet, je moet ja. dat weten, want je kunt niet uh, zeggen van nou, de klemtoon die, die ligt op de ene en laatste lettergreep of zo. Dat, dat uh, daar is geen regel wat dat betreft. Nee, nee, nee, nee. Maar het, het is duidelijk dat. Uh, hoe heet je God, we wel zeggen, wel, we schrijvers, Gogol? We zeggen Gogol, zeggen wij. Nee, het is Gogol. Het is. Uh, daar, daar ligt de eerste. Ja, ja. ja. Uh, de schrijver van. Ja, Nabokov na, na is het toch ook. Wij hebben allemaal zeggen Nabokov. Mm -hmm. uh, maar ik heb begrepen dat, dat je echt Nabokov na moet Boogov. zeggen. Ja, ja. Maar goed, als de Russen ja. zelf het uitspreken, dan herken je vaak de naam nog niet eens in datgene wat ze uitspreken. Zo omdat je de neiging hebben... Ja. volgens mij, om de helft van de, ja. van de naam gewoon in te slikken. Dus uh, het, blijft een, het blijft moeilijk. Namen. Vanavond in NRC Handelsblad. De column van Marjolein Februari gaat over. Uh, Ornan Grunberg. Ik dacht, wat hebben we nou? Ornan Grunberg, wie zou dat zijn? Maar. Mm -hmm. uh, in de loop van de, van de column varieert ze nog enkele malen op, op die naam, totdat ze er zelfs Funberg van maakt, Ramon Funberg, <lacht> uh, omdat, uh, omdat Arnon Groenberg haar naam ook verhaspeld heeft en uh, dat, uh, dat doet ze dan een beetje terug. Zij zegt oh ja. ik lees nooit uh, de column van, uh, van Groenberg, maar hij leest mij kennelijk uh, wel. En uh, hij heeft in een stuk geprobeerd haar met de grond gelijk te maken. Uh, hij beweert, uh, ze, ze neemt geen, geen standpunten in, ze heeft geen meningen. en, en het is oh, ik vind een haar allemaal zo beetje. He, ja, dat vind ik ook. El, Je zeker. weet ook dat ik geen bewonderaar ben van Groenberg. Uh, maar het is geweldig hoe zij hem hier uh, van, van repliek dient. Op wat voor een manier ze... Ja, zegt ze... Um, we hebben nooit contact, maar straks is het boekenweek en, en uh, dit is misschien een onhandige poging van hem om in contact te komen. Ja. Uh, <laughs> zo heeft ze nog een paar van die dingen. Maar uh, zij uh, ze legt, uh, een paar, ze legt uit aan hem wat het verschil is tussen uh, um, kritiek en polemiek. Mm -hmm. En uh, ik dacht, dat is een interessant stukje, dat uh, wil ik uh, voordragen. Ze heeft dan al heel wat, wat andere dingen beweerd. Ze heeft uh, zijn, zijn, zijn, zijn stelling uh, ontmanteld. Ze zegt het is onzin wat hij beweert. Um, daar heeft ze een aantal redenen voor, dat toont ze aan. Ze, ze roept niet zomaar wat. En zo keren we terug, zegt ze, naar het omstreden verschil tussen kritiek en polemiek. Kritiek doet een beroep op kennis. Probeert tot een gezamenlijk standpunt te komen dat klopt. Wie kritiek levert op het standpunt van anderen probeert hun inzichten te beïnvloeden. De discussie richt zich op begrip van het onderwerp in kwestie. Als het goed is, komen niet alleen de criticus en de bekritiseerden een stap verder in hun denken, ook de omstanders steken er iets van op. De polemist kan het niet schelen wat anderen over het onderwerp denken. Het gaat hem erom wat ze van hemzelf denken... Dat is precies waarom ik niet dol ben op polemisering van de politiek. Je schiet er als maatschappij niets mee op. De polemist gebruikt zijn hutse kluts van naamgrapjes, grapjes over seks, corrupte citaten en halfbegrepen theoretische argumenten niet om bijvoorbeeld de bezwaren tegen moreel relativisme te verduidelijken, want daar ging het in die discussie om, maar om te laten zien hoe grappig hij is, Ramon Funberg. Ja. Als ik zijn stukje voor de nauwkeurigheid nog even nalees, blijkt het grootste bezwaar van Arno Grunberg te zijn dat ik veel te redelijk ben. En te aardig. Daar heeft de polemist wel een punt. Ik ben inderdaad veel te aardig. Ook nu weer. Ik had zijn flauwekul streng moeten negeren, zoals ik altijd al doe. Maar ja, hier steekt zo'n collega aan de vooravond van de boekenweek opeens zijn hand naar me uit had ik hem daar dan zo verloren moeten laten staan. Het <lacht> oh, dit, dit is sterk, ja. het is ijzersterk. Ja, is, oei, oei, oei, oei. ja is Ik heb nog echt, nooit uh, gezien dat dat Grunberg zo afgeserveerd werd. Uh, ja, ja dit, ik ken zijn columns. Hier, ik lees de Volkskrant. Ja, ik ja, ja, die, niet, uh, ik nee. ken zijn boeken wel. En, uh, je Jij leest de Volkskrant? Ik niet, ik nou, lees nee, Volkskrant niet. dat uh, stukje, dat stukje, ja, uh, ja die, dus, ja, ik, ik lees weet, ook het geen dus toe, dus ik... Maar hij schrijft ook in een zeer regelmatig... Ja. Veel lappe tekst, lappe tekst... O oh, ja, nou... Uh, nou, Groenberg. Geen <laughs> hey, grote liefde. Februari tegen op het boekenbal. Wellicht. Ja, ik ben benieuwd ja, of er nog een reactie op komt. Maar ik vind het onbegrijpelijk, want ik vind maar Februari echt... Uh, lees je dit ook? Ik vind het echt ijzerster. Ja. Ja, straks uh, ja, is ook vaak heel erg grappig... En uh, laat door haar humor, in haar humor ook uh, heel duidelijk juist haar mening zien. Jazeker. Ja. Huh? Waarbij ze vaak het omgekeerde opschrijft. Uh, zodat wij een lachen uitbarsten. Maar precies begrijpen wat ze wel nou, bedoelt. Jazeker, ja. ja, zo wist dat. Eens kijken, doen jullie mee met uh, wat is er in het, het literaire nieuws, uh, Katja? Nou, ik, ik ben druk aan het lezen. Ik ben veel Welden aan het herlezen. Ik Faye heb daar Welden. een uh, aantal ja. boeken van. En uh, om scherp te worden voor onze show, dacht ik, nou, ik ga haar eens teruglezen. Want zij is natuurlijk uh, over vilijn gesproken, behoorlijk vilijn. En um, ja, het is lang geleden dat ze het gemaakt heeft, maar het is nog steeds actueel en uh, ik geniet ervan. Uh, ja, ja. Het inspireert me vooral uh, voor mijn eigen boek. Ja. Dus kijken hoe, uh, hoe zij uh, in het leven staat. Veel mm -hmm. wel doen. En wie ze na het leven staat, ja. vooral. Ja, ja. Hey. ja ik, uh, al lang geleden. ik vind het leuk dat ik weer uitgenodigd Dus voor de derde keer dat ik hier te gast mag zijn. En ik heb uh, twee... Uh, ja, twee hele aardige boeken, denk ik. Ja, maar die bewaren we nog even. Oh, die bewaren we nog eventjes. Of nee, ik vraag jou of er jou iets opgevallen is in het literaire nieuws. Uh, ja, uh, in het literaire nieuws, ja, je overvalt me met die vraag. Want ik had dus inderdaad gedacht dat ik alleen met dit verhaal uh, aan de gang zou gaan. Uh, of deze twee boeken aan de gang zou, uh, zou gaan. Dus ik heb me niet zo Nee, dan, uh, uh, dan pas uh, jij. Dan, uh, dan uh, hoeft ook niet per se. Dan ik, dan, ik heb dan, me niet zo goed nee informeert over uh, allerlei andere zaken. Dus, nou goed, goed, uh, oké. Okay. Ja. Prima. Nou, dan gaan we eerst naar ons muziekje... ...en daarna gaan wij naar... Uh, ...nee, ja. eerst naar Katja, denk ik. Hè? De column. Ja, de column? Ja. ja eerst muziekje. Oké, okay, we gaan eventjes luisteren... Uh, ...naar te Shafi en dat... Komt eigenlijk omdat Els me had aangeraden... Els heeft zelf niet de kans gehad om muziek uit te zoeken... omdat ze ontzettend ziek is op het ogenblik. En ze zegt, ja, maar Jeroen Zelstra komt binnenkort in, uh, in Jan van Bazaar optreden... Uh, en komt dan met een ode aan Ramse Shafi. En ik dacht, oké, okay, dan gaan we leuk iets luisteren van Jeroen Zelstra, maar dat blijkt hier niet aanwezig te zijn, helaas. Maar wel iets van Ramse Shafi. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. In het liedje van... En de een wil de ander...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 Maar na een tijd, toen zei die eens wat en toen bleek dat hij niks te zeggen had. Weer nul op gekest. zij ging weer op pad, op zoek naar een man met meer woorden schat. Ach, eindelijk dan, dacht de man van een vrouw, deze blijft mij zeker trouw. Ze leek zo solide met hoed en met vos, maar na het tijd brak het biest in haar Ze scharrelde hier en ze scharrelde daar. Ook deze twee bleven niet bij elkaar, Eén dan een en ander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 kusten elkaar, een man en een vrouw, en de man zei, Ans, ik hou van jou. Maar zei de Els, de vergissing was groot, en Els was heel boos, en de liefde was dood. Bij onweer een bliksem en de man, is hij toen maar naar Ans gegaan. Zij minden elkaar, een man en een vrouw, en de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, liever, ik doe niet. Precies, zei de vrouw en riet weg op de fiets. De liefde doet pijn, de liefde slaat wonden. Maar de liefde is fijn en het is geen zonde. Kijk, de ene, die wil de andere. Maar, die andere, die wil die een, tjempoef. Die andere, ah, en die een, ah. Ach, gozje, gozje, gozje, Ramses Shafi, ik hou van jou, hoorde ik daar. Uh, dat uh, doet me nog even denken aan, uh, aan een ander nieuwtje, dat dat uh, leidraden weer is uitgekomen. Uh, leidraden kent uh, de rubriek peper en zout. Dat zijn, uh, ja, zoals de naam al zegt, uh, korte stukjes die, uh, als het goed is, uh, wel wat uh, gepeperd zijn. Of, of uh, in ieder geval niet smakeloos, uh, zout. Uh, daar uh, schrijft uh, de hoofdredacteur Willem van der Vrande, legt een, een soort uh, probleem voor aan, aan de lezers en uh, verzoekt hen te reageren op uh, wat is nou eigenlijk uh, taalkundig gezien het verschil tussen, uh, je kunt uh, zeggen ik hou van jou, en je kunt zeggen ik hou heel veel van jou, ik hou van jou zeg je tegen je vrouw en ik hou heel veel van jou kun je tegen de buurvrouw zeggen, uh, maar je moet eigenlijk niet omwisselen. Uh, <laughs> hoe komt dat nou? Vraagt hij zich af. Hoe komt dat nou? Uh, uh, en hij nodigt dus, uh, nogmaals, hij nodigt de lezers uit van, van Leidraden... ...om uh, ja, daar een stukje over te schrijven voor, voor grappig, het nummer. Ja. Uh, dus uh, ja, dat geef ik maar mee voor, uh, voor mensen die, uh, die daarover uh, willen nadenken. Misschien heeft Katja daar misschien uh, wel een... Uh, een, een antwoord op. Dus dan moet je dan maar eens... Ja, euh, ga ik broeder broeden. Je, kun ja, je zo broeden. tegen de buurman zeggen, ik hou heel veel van jou, zonder dat dat verder uh, repercussies heeft. Daar moet ik echt even een nachtje op slapen oh, hoor. Of dat woordje heel. Heel veel. He. Heel veel. Het he? he? ja. ligt ook aan de buurman natuurlijk. Het ligt ook aan de buurman, ja. ja. Hm -hmm. Maar dat je man dan nou genoegen neemt met, ik hou veel van, ik hou van jou. Nou, genoegen, genoegen. Het <laughs> is, is maar de vraag, ik hou van jou, dat is een... Nou, nee. ik heb al mijn antwoord uh, ingestuurd, maar, uh, oh, okay. maar, maar Ik lijkt toch ook wel dat als je die, die twee uitspraken met elkaar vergelijkt, dat, dat ik, ik hou van jou, dat heeft meer impact dan, uh, dan uh, ik hou heel veel van jou. De kunst van het weglaten. Ja, ja, ja, meer is minder, minder is meer. Maar, uh, maar goed, uh, <lacht> denk er maar zo na. <lacht> ja. Ja, ja. En Jij ja. hebt weer een column voor ons. Hè? Ik heb een column geschreven vanochtend vroeg. Ik had een, een, een drukke werkdag voor de boeg en die uh, liep anders. Daar gaat hij over. Hij heet Maandag. De maandag is wat mij betreft de mooiste dag van de week. Ik hou van fris en nieuw, van starten en carte blanche. Daar leent de maandag zich uitstekend voor. Het ritueel voordat de maandag echt van start gaat... Is wat minder. Een gezin in de morgen is kommer en zorgen. De woorden, blikken en sneren die ochtends vroeg door het huis galmen liegen er niet om. De fabriek is weer begonnen. Onder de rook van de schoorstenen stampen briezende en gehaaste pubers. Treuzelt een klein meisje en is echt alles wat mee, om of aan moet, weg, kwijt, te klein gewassen, mama of gewoon fucking irritant. Je groeit, daarom is die te dure polo nu te klein, zeg ik tegen het kind. Kun je ook iets groter wassen, mam? Nee, schat. Kleiner dan, mam? Ik weet dat het een strikt vraag is, maar gun deze slimme puber met zonstrelend ochtendhumeur een punt. Ik zeg, ja, te klein wassen kan wel. Waarop hij snauwt: zie je wel, niks groeien, je hebt hem verprutst, mijn mooie polo. En de deur? trilt nog zacht na in de sponning... als ik vruchteloos mijn arm in de lucht steek... om hem na te zwa... Ach, laat ook maar. Mama, ik kan niet op mijn voet staan. Puber 2 hangt lusteloos in de bank. Dan bel je de thuiszorg, zeg ik... en regel je krukken. Ik. Uh, wil jij dat doen, mam? Nee, roep ik. Nee. Het gevloek glijdt langs mijn maandagmorgenhumeur. Een fijn humeur, nog wel. Oh ja, verrek, ik moet zo op ziekenbezoek... Nog een half uurtje dan. Mantelzorg. En uh, of ik meteen even krukken wil meenemen voor het kind. Maar natuurlijk, zoon. Nee, de honden kan niemand uitlaten. Iedereen moet opeens weg. Arme beesten. Ik hol trouwens ook al met krukken. Kind, ik moet nog douchen, om, mam. Vanaf de bank voor de tv. Douchen? Ik ontplof bijna. Ik moest jou toch naar school brengen. Je zit al uren op de bank. Brood gesmeerd? Nee, mam, hé, hey, relax. Nog even en deze maandag transformeert in een ordinaire dinsdag. Ik zucht. Schoenen aan en meekomen. Ik breng je nu, laf ik. Oh, en graag om tien over drie weer ophalen, man. Ik heb een boek te schrijven, denk ik. Mijn show met Harry gaat binnenkort van start. Ik moet een uur tekst uit mijn hoofd leren. De remmen van mijn auto piepen. De honden moeten ontworpen en ingeënt. Kind drie heeft pijn in zijn knieën en moet gezien door de visio. Mijn haar is te lang. Is die zelf nou al besteld? En morgen en woensdag zit ik zonder oppas. En die blauwe envelop. Ah, ah. Er zitten laagjes in mijn dag. Straks ook weer in mijn haar. Maar in deze maandagochtend... kringelen gekleurde laagjes als zachtgolvende permanentjes. Bek af plof ik om twaalf uur in een stoel. De zon schijnt in mijn rug. De honden zakken tevreden aan mijn voeten. Ik wil je nieuw boek lezen, feestboekt een vriendin. Ik lach en tik de dag voor morgen vast aan. Het is pas twaalf uur... De maandag is wat mij betreft de mooiste dag van de week. En dat heb je vanmiddag geschreven waarschijnlijk. Vanochtend. Ja, vanochtend vanochtend ja. al. Heb je dat er ook nog bij kunnen schrijven? Dus ah, allemaal. Het, eh. Ja, de dag werd nog veel gekker, maar ik zal het jullie besparen. Ja, ik ben ja. blij dat ik het nog doe. Ja, ja, ja, ja, je zou benieuwd raken naar de maandagmiddag ook. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Nou, voor de volgende keer. Goed, dan. goed. Wat een heftig leven. Hè? Ja. <laughs> Hoe lang heb je het over gedaan? in Dat ga ik heel snel. Ja. ja, ja. ja Kolompjes zijn zo klaar. Ja, oh, ja. Oh, dat is wel heerlijk. Ja, dat is echt, dus dan kun je echt... Heb je ook, ervaringen die je ook meemaakt. Dus ja, dan, dan er zit dan, dan veel. Maar dus echt wordt uh, ja. matroosje Het wordt anders. Het, het wordt anders. Ja, de vast. Ja, ik ja, hoop ja precies. Het, ik maar het is, is, is dank je dat je denkt: Oh, <laughs> <Ja. Daar laughs> een beetje trein. meer gedoe in haar zou wel mogen. Maar goed, dat duurt nog een poos bij jou. Goed, dankjewel Katja. Mooi gedaan. Graag tot de volgende keer. Krijgen we weer een stukje muziek? Ja, en dit. We gaan luisteren. Uh, op advies van, uh, van Job Natrap naar uh, wat we eigenlijk nooit doen, naar klassieke muziek, naar een pianoconcert, ik weet niet welk, van Mozart. Uh, dus even kijken wie heeft dat. Oh ja, het wordt gespeeld door Elvira Madigan. Prachtige, rustige muziek. Wij uh, genieten daarvan. We zouden dat wel eens vaker willen horen. Piano concert nummer 21 zijn we inmiddels. Uh, nummer 21? Mozart. Goed, we gaan verder met Joop Jansen. Voor de derde keer zei je, hè? Ja, voor de derde keer. Aha. Ja. En je hebt een paar boeken voor ons meegenomen die je gaat bespreken. Nou, ik heb twee boeken meegenomen. En uh, het uh, eerste boek, boek dat ik... Uh, wil bespreken, dat is uh, Ik ben niet bang uh, van de Italiaanse schrijver Nicolo Amaniti. En uh, ja, ik moet zeggen, ik ben uh, erg onder de indruk van uh, deze schrijver, ook van de manier waarop hij schrijft. Het is natuurlijk uitstekend vertaald door uh, Els van der Pluim. Maar het is een uh, heel interessant boek uh, dat je steeds uh, meer pakt. Dus naarmate je dus in dat uh, verhaal verder komt, dan kun ja, je kunt het niet meer wegleggen als het ware. Je wilt weten wat er nou eigenlijk allemaal in de hand is. Het boek uh, speelt zich af in, uh, in Italië in 1978. Het arme Zuid-Italië. Uh, in het dorpje, uh, dat is een, een, een, een aqua traverse en een heel klein gehuchtje waar uh, ja, een vijftal huizen staan... En de meeste mensen die er wonen, de meeste gezinnen die daar wonen, die zijn arm. Er is één wat rijkere uh, advocaat die daar woont. En uh, ja, dat kabbelt daar zo voor. Lijkt het, dat leven. Het, uh, 1978 is een hele erge hete zomer. Met uh, geweldige hittegolven, geen regen. En, en dat beschrijft hij prachtig. Dat zie je gewoon voor je. Hè, hoe dan... Uh, ja, zo'n zo leven zich daar in Italië uh, ontwikkelt. Uh, het gaat uh, de hoofdpersoon, dat is uh, Michel. Michel is een, uh, een, een, een jongen van acht, acht jaar, denk ik ongeveer. Acht, negen jaar. En die uh, heeft een aantal vriendjes en vriendinnetjes waarmee ze dan spelen. De ouders komen niet buiten, het is dus veel te warm. Hè, maar die kinderen die gaan spelen... En eh, die spelletjes die ze doen, die hebben altijd een, een daar zit altijd een wedstrijd-element in. En eh, ja, dat heeft eh, tot gevolg dat als er iemand verliest, hè, dan degene die de grote verliezer is, die moet dan iets doen, iets gevaarlijks of iets spectaculairs. En eh, ja, dat is ook het. het het moment waarop uh, Michel ontdekt dat er iets vreemds aan de hand is in een of andere uh, huizen, ruïne. Want daar ontdekt hij iets verschrikkelijks. En dat is dat hij dus achter in de tuin, in, in, onder een, in, een matras en onder, onder uh, allerlei planken, daar ontdekt hij een gat. En daar ligt vastgeketend een jongetje. ...van zijn leeftijd. En dat jongetje dat blijkt in een Filippo te zijn... ...uit Milaan afkomstig... ...het rijke noorden. Het is dus ook echt duidelijk dat arme zuiden tegen het rijke noorden. Ja, en die leeft nog. Die is vastgeketend en die leeft nog. En dan krijg je een... ...ja, ik ga het boek niet helemaal vertellen... ...want dat zou jammer zijn, maar dus hm. het ...het intrigeert je natuurlijk enorm. En dan... Uh, ...ja, dan, dan hij probeert het thuis te vertellen... ...maar dat doet hij dan... ...kan hij niet, om redenen omdat zijn ouders geen tijd voor hem hebben of geen aandacht voor hem hebben. En later durft hij het niet. In ieder geval, uh, het boek ontwikkelt zich het, het, uh, in een situatie waarbij hij uiteindelijk uh, aan het einde van de rit geconfronteerd wordt met zijn vader. En dan loopt dat, dat even een heel dramatisch einde. En uh, ja, dat... dat uh, dat is echt spannend, ook op het einde. En, en je wilt het uitlezen, dus als je er eenmaal in begint... dan zul je er steeds, steeds verder induiken. En, en, en ja, dan zul je daardoor heel geboeid raken. Ja, kende jij deze schrijver al? Dat je dit, of ben je dit boek... Zomaar tegengekomen. Nou, ik, ik, ben het, Nicolo, ja, ik am, heb het eigenlijk. Man, ja, Amaniti. Dat, nou, hij, uh, ik heb er al wel meer over gehoord. Wat heeft meer uh, fraaie boeken geschreven? Hij heeft Dit, dit uh, boek is ook verfilmd. Schijnt een, ik heb de film niet gezien, maar het schijnt een mm -hmm. hele fraaie film te zijn. Van wanneer mooi. is het? Wanneer, uh, het is geschreven in uh, uh, 2002, dacht ik. 2003. Oh ja, ja, ja, ja. En uh, ja, uh, het is uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat. De ik-persoon, die Michel die beschrijft dit verhaal dus als hij 20 jaar ouder is. Dus als oh, hij is ja. dus 1978, 2000 zeg maar ongeveer, dan is hij dus zelf 30 ongeveer, dan, dan blikt hij daarop terug. Ja, het is een heel, heel aangenaam boek, dus het, het is niet zo'n zo dik boek, 200 uh, bladzijden ongeveer. En het is misschien ook wel een heel aardig boek voor uh, onze uh, examenkandidaten die er aangekomen. Uh, je kunt het op de, op de lijst kan het en het is een heel prettig boek om te lezen. Hoe te weet zin. je dat, dat het op de lijst komt? Nou, omdat ik dat uh, gehoord heb van diverse mensen die het op de lijst hadden staan. Ja. Dus het is uh, geoorloofd om het op de lijst te zetten en uh, ja... Je leest uh, het heel heel makkelijk. Maar het want... was voor jou het eerste boek van deze schrijver? Ja, van deze schrijver, ja. ja voor mij ja, de eerste ja. keer dat. Ik, maar ik ga er zeker meer van lezen. Maar is het, het toeval? Heeft... Of kijk je sowieso graag naar, uh, naar wat in nee, Italië ben... uitkomt? Of uh, is dat, nee, uh... dit is toeval. Dit heb ik dus echt door iemand, door een zus van mij, is dat, uh, uh, ja. is dat mij overhandigd. En die, uh, die zegt: dit moet je dus lezen. Dit is hartstikke goed. En zo kom je dus aan, aan, aan allerlei schrijvers die. Uh, ja, natuurlijk, ja die leuk is dan dat, wel, he? He? Want het heeft meer aan, aardige verhalen geschreven en dat... Uh, nou ja, goed. Dus die zijn uh, zeker aan te bevelen. Want hij heeft ook maar is het uh, smiller Of is het toch wel een ontwikkelingsroman? Of is het het een, is... Uh... Uh, ja, het zou, je zou het naar het thriller toe kunnen schrijven, omdat, uh, omdat er echt spannende dingen gebeuren. Dus, uh, ja, je moet dat echt wachten uh, het is ook, uh, tot het... Uh, ja, het realistisch to, uh, of is het meer magisch realistisch? Nee, het is realistisch. Het is heel realistisch, oh. ja. En het is, uh, de, het, je ziet het ook spannender worden. Je begint eens, eens een zo'n lome uh, middag in Italië met uh, de, de korenvelden en, en dan denk je van god, daar... Uh, zou ik wel willen vertoeven, hè? dus onder de blauwe zon, uh, Italiaanse zon. Ja, 50 maar graden. langzaam, ja, maar 50 graden dan ook weer niet. Maar langzaam, dan zie je dus die spanning erin komen. Dus er zijn allerlei intriges en dergelijke. En dat, uh, ja, dat, dat weet hij perfect te beschrijven. Mm. Ja, mm -hmm. Heel leuk, heel leuk. Ja. De moeite waard. Mooi. En het boek heet Ik ben, ben niet, niet bang. bang. Ja, Van, ik kan nog iets over zeggen. Niccolo de titel. Amaniti. Amaniti. Ik kan nog iets over die titel zeggen. Ik ben niet bang. Uh, Michel, dat is de hoofdpersoon die uh, heeft angsten voor allerlei monsters die hij zich verbeeldt. En allerlei rare beesten en, en, en dergelijke. En dan moet hij zich tegenoverheen zetten. En dat doet hij ook. Want uiteindelijk wil hij het mannetje, het, het, het, het, het, het, het jongetje dat daar vastgeketend Licht, dat wil hij redden en dan moet hij dus echt al zijn angsten overwinnen om dat dus, <kijkt> te doen. En dat lukt hem uiteindelijk ook. Alleen, mm -hmm. de prijs is hoog. Mm -hmm. Maar ja, daarvoor moet je het lezen. Ja, ja. Goed. Dus. Aanraden dus. Ja, zeker. Heel leuk boekje. Ja, heel uh, aantrekkelijk. Ja. ja, en dan heb je een Stefan Brijs zijn liggen. Ja, ik... Uh, Stefan Brijs, iets, iets forser. Stefan Brijs, uh, Brijs met een lange hij. Stefan Brijs, een, een, een, ook een, een Belgische schrijver, is dit. En uh, die heeft het boek Post voor mevrouw Bromley geschreven. En ik moet zeggen: uh, ja, heel ander boek. Uh, speelt zich af. Uh, in, uh, ja, gedurende de Eerste Wereldoorlog uh, het boek uh, is, is, is in twee delen gesplitst, het eerste gedeelte dat uh, speelt zich af in Londen, hè, dus uh, 1914 en het tweede gedeelte dat speelt zich af uh, in Noord-Frankrijk en in uh, België uh, aan het Westfront uh, waar dus de oorlog tussen de geallieerden en, en, en Duitsland zich afspeelt um, ja, het, het, het is een, een prachtig boek. Het is een, een, een stevige pil, 500 uh, bladzijden ongeveer. Uh, maar het, het, het boeit van het begin tot het einde eigenlijk. Uh, en uh, ja, het, het, het, het aardige is dat je in dat boek ook een idee krijgt hoe die situatie in Londen tijdens die Eerste Wereldoorlog, hoe, hoe mensen daarmee omgingen. Wat er zich dus allemaal heeft afgespeeld. En uh, dat doet hij dan via de hoofdpersoon, een uh, John Patterson. Pet John Patterson, die is, als het boek uh, geschreven wordt, zo ongeveer, ik schat, 16, 17 jaar. 17 jaar zal hij zijn. En uh, ja, hij is uh, een hele intelligente knul. Maar uh, zijn vader, postbode, uh, die, uh, en zijn moeder, die uh, hebben dus uiteindelijk ja, al een, op een hele vreemde manier, pa en ma hebben zich op een hele vreemde manier leren kennen. Dat is eigenlijk al een, een verhaal op zich. Want moeder die uh, stamde uit een hele rijke Engelse familie, maar moeder toen nog een jong meisje werd verliefd op de postbode. <kijkt> en sterker nog moeder gaat met de postbode er vandoor. Oh. Dus wordt onterfd natuurlijk en dergelijke. En dan... Uh, maar het hele dramatische van het verhaal, uh, dat is dat bij de geboorte dan sterft moeder. En Dan uh, mm. is het zo dat mevrouw Bromley, het boek heet Post voor mevrouw Bromley. Mevrouw Bromley, dat uh, is de vrouw die hem dus zoogt. En mevrouw Bromley, die is natuurlijk ook in verwachting uh, van een kind. Of die heeft ook een kind gebaard. En dat is ene uh, Martin. En Martin, dat wordt de zogenaamde zoogbroer van... John Patterson dus. En die twee die groeien samen op. En ja, die doen eigenlijk, die spelen met elkaar, die, die schouwen met elkaar, dus dat, is, dat zijn boezemvrienden. Maar naarmate ze ouder worden, dan zie je, zie je de verschillen komen en dan zie je dat John Patterson intelligent houdt van boeken, gaat steeds meer uh, lezen en zich ontwikkelen, terwijl die uh, Martin... Bromley, uh, die, uh, ja, die houdt van spelen, vooral Votten en dergelijke. En dan krijg je die oorlog, die situatie, dat is die Duitsers die oorlog beginnen. En dan, uh, ja, dan uh, zie je dat er dus in, in, in, in, in Engeland, en in Londen met name, een enorme run plaatsvindt. Want dan moeten er dus militairen geronseld worden. En dat is de tijd van uh, uh, de Lord Kitchener, dat is dan de... de, de minister van oorlog in die tijd, en die uh, met een indringende poster, I want you, die we allemaal wel kennen, met die vingers zo vooruit gestoken, die probeert zoveel mogelijk, jonge mannen van 18, jaar tot 60, probeert die te ronselen voor het leger. Nou, uh, wordt prachtig beschreven in dat boek, ook uh, en die Mar Martin, die wil wel, maar die mag nog niet, want die, die is te jong, uh, die zijn, mannen zijn 17, en John, die wil nog niet in dienst ...want die zegt van nou... Uh, ...het is goed, ik ga studeren... Die, wil ook, ...die heeft ook een beurs gekregen... ...die mag naar de universiteit in, in Londen... ...dus die twee die groeien uit elkaar... ...en dan zie je dat Martin toch... ...uiteindelijk via een truc... Uh, ...in het leger komt... ...je weet dus toch... ...ondanks het feit dat hij pas 17 is... ...toch in het leger te geraken... ...die wordt dus inderdaad uitgezonden... ...en Martin... ...of uh, John Patterson... ...die blijft in Londen... Overigens krijgen die mannen daar, uh, de mannen die niet in het leger zitten en geen goed excuus hebben, die worden dus uh, ja, die worden belachelijk gemaakt. Die hebben een, een, een heel zwaar leven, want die, uh, die worden op, op straat nagejouwd en dergelijke en dat soort dingen. Dus dit wordt wel heel fraai beschreven. Maar dan heeft er een uh, bombardement plaats. Met, met, uh, ja, het is in die tijd uh, kon dat ook al gebeuren. Dus die Duitsers die komen in de nacht met van die luchtschepen komen die boven Londen... en die laten dus uh, daar toch ook uh, bommen vallen. En bij een van die bombardementen... dan uh, sterft vader van John Patterson, dus van die John. En ja, die, uh, dat betekent dus dat John uiteindelijk toch besluit... om maar in dienst te gaan. En dan, gaat eigenlijk, dan wordt hij eigenlijk uitgezonden naar uh, Frankrijk... En dan komt hij ook in het oorlogsgeweld terecht. Uh, en dan is eigenlijk zijn eerste taak. Is om eens te achterhalen. Wat er met die. Uh, Martin uh, zijn, zijn zoogbroer zeg maar. Wat er daar uh, mee gebeurd is. Want uh, ja. Die, die, die vader die is postbode. En die man uh, die, die heeft dus een hele zware taak in die oorlog. Want die moet al die. ...gezinnen af met die brieven... ...van het ministerie waarin staat... uw zoon of uw vader ja. of uw man... ...die is uh, verongelukt... Dus, ...en die man moet vaak ook... ...brieven voorlezen omdat de mensen die kunnen lezen... Dus, ...en wat blijkt... ...dus hij heeft brieven... ...achtergehouden... Van, uh, ...die hij niet heeft durven posten... ...omdat... Uh, ...ja, hij de mensen gewoon niet... ...de ellende ja, kan ja, aandoen... Ja. Hè, dus, ...en een van die brieven... ...is een brief... Voor, voor mevrouw Bromley, voor dus Bromley. het blijkt. Dus op het moment dat hij sterft, die, die vader bij dat bombardement, uh, ontdekt die jongen dus dat hij allemaal brieven die hij niet heeft bezorgd, die postbode, zijn vader dus. En er zit ook die brief van mevrouw Bromley bij. Dus, en dan ziet hij dus, ja, ja, krijgen ze allemaal een brief van heldhaftige dood, maar in de praktijk blijkt het helemaal niet vaak heldhaftig, die ja, ja. aan het tegendeel. Dus, ja, en dat, dat wordt op een prachtige manier ja. beschreven. En uh, hij komt dus ook... Daarachter dat uiteindelijk zijn, uh, zijn zoogbroer, zeg maar, dat hij dus eigenlijk helemaal niet heldhaftig gestorven is. Dat hij echt uh, ja, angstbeelden, waanideeën oh. heeft gehad en dat hij dus heel veel uh, ellende heeft meegemaakt. Heel vrij boek. Zeg, het lijkt mij, uh, om het zo te zeggen, een, een, een normaal boek. Uh... Ik weet niet of je ook De Engelenmaker gelezen hebt. Nee, die heb ik nog niet gelezen. Heb je maar... niet gelezen? Nee, dat is... Uh... Zou ik niet uh, onder de categorie normale boeken uh, plaatsen? Nee, Want dat het is gaat over klonen, apart, Het gaat uh, daarover, ja. Over, over, uh, ja, hele rare toestanden. Ja. Terwijl ik uit jouw relaas uh, uh, van, van uh, deze post voor mevrouw Bomlee niet, niet opmaak dat hij daar ook een beetje... Of ja. nee, overschrijdt nee, daar ook, geen grenzen nee. in. Het is heel realistisch ja, geschreven. Persoon, ja. En dat wordt ook. Want ik heb dus wel wat commentaren gelezen, natuurlijk. Van mensen die zeggen van ik heb de Engelenmaker gelezen en later heeft hij ja. dus de, Die zeggen ook van, van uh, nou, ik, ik, ik, ik vond de Engelenmaker vond ik meer diepgang hebben en dergelijke. Uh, ik moet zeggen, dit, dit boek dat, uh, ja, dat is heel realistisch. Uh, dus de situatie daar in Londen, hoe dat allemaal uh, eraan toeging, de, de, de, uh, ja, de, de, de wijze waarop die, de, die, die rol van die postbode... heeft, die natuurlijk heel slim gekozen. Ja, het is met zo'n apart hè, dat zo'n ja. man in, in, in deze tijd nou, want ik weet niet hoe oud het boek is, een paar jaar oud. Uh, nou, en dan een keer of drie jaar. Ja, nou dit. dit uh, het is de meest recente. Ja, dus, nou, ik, ik, nee? ik, ik, het, ik, ik denk zelfs dat het later pas uh, is uitgegeven. Maar ik denk ja. Dan moet ik eventjes in de dus in, voor ja, er staat in, maar ik dacht dat ik ook hier iets uh, ja. daarover had. staan. Nee, maar dat zo'n man dan op het idee komt. No, eerste ja. druk 2011. 2011, ja, dus, ja, ja. zie je dus, dus uh, recent. Ja, dus heel. Ja. Ja. Dus, uh, ja. En om dan ik, nog een, om dan een boek te gaan schrijven over de eerste wereldoorlog. Ja. Uh, ja, dan moet je een hele goede reden voor hebben, hè? Ja, en dat uh, ik denk dat dat ook uh, dat er dat hij op een of andere manier ook heeft willen aangeven van wat, wat, wat uh, zijn de, de, de, de kleine dingen dus die mensen meemaken. Dus die, die, de, als individu, wat maak je dan? Niet de grote verhalen, maar gewoon. De historie, ja, de, dus de, de menselijke de, maat uh, ja, in ogenschouw nemen. En dat ja. is uh, wat hij heel erg goed. Uh, Samenvat, ja. Goed, Heerlijk. dus dit is ook een aanrader. Ja, ik vind het een zeer zeker Je komt hier met boeken die ja. je kunt aanraden, niet ja. afraden. Nee, dit zijn allebei hele aardige boeken om te Goed. lezen. Ja, ja, ja, ja. fantastisch. Joop ja. bedankt weer voor jouw bijdrage. Graag gedaan. En graag weer een keer tot ziens. Voor een vierde keer. Gaan uh, we nog een keer, klein stukje muziek? Een klein muziek, stukje en Mozart luisteren. En dan uh, gaan we naar de recensie. Klein stukje Mozart. Wij gaan uh, dit muziekje afbreken en we gaan naar het laatste onderdeel van ons programma, recensie. Ik ga bespreken Hanna Bervoets, Lieve Celine, uitgegeven door LJ Veen, Amsterdam 2011. Van Hanna Bervoets had ik wel eens fluffige stukjes gelezen in de NRC. Een nieuwe generatie in opkomst die bij de kwaliteitskrant ruimte krijgt. Want je kunt niet enkel met de oude knarren verder, zoals dat zijn Jeroen Heldering, Henk Hofland of Bas Heine. Fluffig, luchtig, kletsicaal, met precies dat toontje dat ik hoor als ik in de trein naar Eindhoven het gebabbel van de studenten, als daar dat gebabbel van de studenten mijn oren binnenwaait. Stilte coupé of niet? Wat meer achtergrond over Hanna? Dus naar Wiki. Hanna Marleen Bervoets Amsterdam 14 februari 1984 is een Nederlands schrijfster, journaliste en columniste. Ze behaalde in 2002 haar diploma aan het Gymnasium. Daarna volgde zij een bacheloropleiding Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie Televisie en Populaire Cultuur. In 2008 voltooide zij daarnaast een duale master Journalistiek en Research eveneens aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie schreef Hanna Bervoets filmrecensies en korte columns over het Amsterdamse uitgaansleven voor Stadsmagazine en voor Stadsmagazine NL20. Daarnaast was zij werkzaam als freelancejournaliste voor verschillende kranten en tijdschriften, waaronder Marie Claire, Elsevier, Thema, NRC Next, CJP Magazine en Volkskrant Magazine. Sinds 2009 heeft ze een vaste column in de Volkskrant Magazine en sinds 2011 een wekelijkse duo-column in Viva. Samen met Anna Drijver. In 2011 werd een bundel van haar columns in Volkshand Magazine uitgegeven onder de titel Leuk zeg, doei. In 2009 verscheen Berfoets debuutroman, of Hoe, waarom, uitgeverij LJV, waarvoor ze in hetzelfde jaar de Script Plus HVA-debutant van het Jaarprijs won. In 2010 schreef Hanna Berfoets in opdracht van de Haagse toneelgroep Firma Mes haar eerste toneelstuk Roes. In januari 2011 publiceerde Bervoets haar tweede roman Lieve Céline bij uitgeverij L.J. Veen. Juist. Een aanstormend talent, dat vermoedde ik al. Lieve Céline nam ik mee van de biebtafel, want ik vind dat ik toch een beetje bij de tijd moet blijven. Thomas Blondeau wordt op de achterflap geciteerd als Niemand in Nederland beschrijft meisjesachtige luchtigheid zo grimmig en vilijn als Hanna Bervoets. Het zou zomaar zwaar kunnen zijn. Waar gaat lieve Celine over? Over Broek. Broek is een jonge, laagbegaafde vrouw uit Amsterdam-Noord... met een passie voor de zangeres Céline Dion. Na een reeks dramatische gebeurtenissen... heeft Broek nog maar één doel in haar leven, Céline, zien optreden. Dus reist ze in haar eentje naar Las Vegas. Op Schiphol en later ook in het vliegtuig schrijft ze 18 brieven aan haar idool... Daarin vertelt Broek over haar leven in Amsterdam-Noord. Over haar moeder, haar zus, het huis op de Waddenberg, de Kanta. Stap voor stap onthult ze haar grote geheim. Dit is achterflaptekst. Hiermee besluit je of je het boek gaat lezen of niet. Ik zal als recensent niet in een paar reuzenstappen stappen over dat geheim heen walsen. Je kunt dat inderdaad beter stap voor stap ontdekken. In het tempo van de verstandelijk gehandicapte jonge dame. Ze is wel langzaam, maar ze beschikt over een opmerkingsvermogen dat de omgeving haar nog niet zou toedichten. Ja, er is waarschijnlijk reden om over het leven van een verstandelijk gehandicapte grimmig en vilijn te schrijven. Masha is de begeleidster van Broek. Broek heeft, denkt ze, een vertrouwensrelatie met deze Masha. Ze is als een moeder, zus en vriendin tegelijkertijd. Ze begrijpt dus niet wat een professionele relatie is zoals blijkt uit het citaat dat ik zo meteen zal geven. Broek woont in bij haar zus Sue met vriend Johan. Sue vertelt haar dat ze in Almere gaat wonen en dat er daar voor Broek geen plaats is. Daarop belt Broek haar begeleidster op voor een gesprek, want dit zet haar leven op de kop. Citaat. Ze zetten me uit huis. Oh, zei Masha, ze hebben het je dus gezegd. Toen Broek belde, had Mascha meteen aangeboden te komen. Ze duwde de deur van de Hema open. Ze zou Mascha alles vertellen, had Broek besloten. Over Almere, over de nacht met Johan in Egypte en over haar moeder die hen had laten vallen. Mascha zou het allemaal begrijpen. Ja, ze zou haar helpen met een nieuw lijstje vol dingen waardoor alles toch nog goed zou komen. En daarna zou Broek heel voorzichtig en aardig vragen of ze bij haar mocht komen wonen. Ze zou beloven dat ze zou helpen schoonmaken en koken en dan zou Masha knikken en haar lachend tegen zich aandrukken. Alleen, nog voor Broek iets kon zeggen, begon Masha te praten. Ze zei dat er plaats was in een woongroep met andere meisjes. Er was begeleiding en Broek zou een eigen kamer krijgen met een eigen wasbak en een eigen televisie. Natuurlijk was er ook een gezamenlijke ruimte, zakgeld en overdag opvang voor de baby. Ze moesten alleen wel op zoek naar een andere werkplaats, want de woongroep was in Utrecht en dat was overal wat ver vandaan. Het ging zo snel, alsof Masha, Sue en Johan er al dagen over hadden gepraat. Alles leek uitgedacht. Masha had het over nieuwe mogelijkheden, opties, kansen pakken. Ze praten alsof ze niet gewoon elke week met z'n tweeën in diezelfde HEMA zaten. Ze praten alsof ze elkaar niet kenden. De mensen van het woonproject zijn heel aardig, zei Mascha. En de mensen van Solar Utrecht ook. Ik weet zelfs al een nieuwe leuke coach. En jij dan? Het is jammer, zei Mascha. Utrecht valt niet binnen mijn district. Ik woon in Duivendrecht. Ik doe dus alleen Amsterdam. Duivendrecht? Broek wist helemaal niet dat Mascha daar woonde... Net als ze niet wist hoe haar huis eruit zag, of ze een vriend of kleine vogeltjes had, welke muziek ze leuk vond, wat ze graag keek op televisie, of ze van heet eten hield, of ze vaak ging drinken met vriendinnen of liever op de bank zat, Masha had het nooit verteld. Broek had het haar ook nooit gevraagd. Masha kende Broek, Broek kende haar niet. Dus ze kenden elkaar niet. Misschien wist Broek dat al wel, ze had er alleen nog nooit over nagedacht en nu deed ze dat wel. En hoorde Masha praten over woongroepen, hulp voor de baby en een kamer met een eigen wasbak. En toen gebeurde er wat. Er smolt iets alles in haar hoofd. Als een plak kaas op een hamburger werd het zacht en toen vloeibaar en daarna draderig. Broek wacht, Masha riep nog iets, maar Broek liep langs Blokken, Jamin, de Patatman steeds sneller en sneller. Mevrouw, pas op. Ze rende nu langs Bart Smit, langs een bord, welkom in het winkelcentrum boven het ei. Normaal krijgt ze van rennen pijn in haar zij, nu niet. Pijn hebben is aan pijn denken. Maar nu dacht ze aan Masha, Sue, Johan, haar moeder en aan alle dingen die ze hadden gezegd of gedacht. Laat niemand je ooit vertellen dat je anders bent. Ze keek naar de lucht. Ze zag alleen de zwarte vuiltjes op haar netvlies, van die vlekjes in je ogen die alle kanten opschieten als fruitvliegjes, vooral als je naar iets kijkt wat wit is of heel licht. Ze deed haar ogen dicht. Ik ben alles kwijt, dacht ze. En ik zal nooit meer blij zijn. Zo zat ze daar een hele tijd. Einde citaat. Goed boek, een horaatje voor Hannah Bervoets. Wat mij betreft... Uh, Lieve Céline dus, van Hanna Bervoets, een jonge schrijfster, is uh, uit het jaar 1984, ja, jong hè, uh, als je dat, dat toch leest wat ze, wat ze allemaal al gedaan heeft en waar ze allemaal in schrijft. En, en, ja. Goed, daar klinkt de slottune. we zijn weer door het uur heen. Nou, Katja heeft al afscheid van ons genomen. Uh, Joop is er nog. Joop, bedankt dus voor je komst. Dit uh, was een uur literatuur. We moeten nog wel vermelden dat er aanstaande dinsdag... Wie komt? Uh, de schrijver van uh, de eeuwen van mijn vader van in Europa. Geert Mak. Geert Mak komt aanstaande dinsdag. Ja, en, vrijdag? Uh, en vrijdag komt uh, Judith Koelemeijer ja. in uh, de literaire kring. Dus, uh, is veel er te doen de komende week. Veel te doen, de komende tijd veel uh, te volgende doen week. hier in Goerlen. Komende week. Je, je, het gaat dan niet over morgenavond? Of gaat het over morgenavond al? Nee, nee, het is uh, volgende week toch. Oh ja, 13, ja, dus de, de 20ste. Ja. ja, volgende week. Ja, maar oh ja, de 20ste en de 23ste. Ja, ja, 20 en 23, volgende week. Dit was het uur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.